Vandaag in deel 5, een dappere daad van Kees. De Blauwe was van school gejaagd. Na een hele reeks van baldadigheden. die hij de laatste tijd had uitgehaald. en dat er een massa klachten over hem waren gekomen. had broeder Overste er genoeg van en zette hem vierkant aan de deur. Wat hij uitvoerde en waar hij rondzwierf, wist geen sterveling. Alleen wisten ze dat hij nergens op school was. Toen hij s morgens uitgezet werd, kon niemand op zijn gezicht zien dat hij er spijt van had, of zich tenminste schaamde. Alleen had hij een ogenblik woedend naar Kees gekeken en naar nog enkele anderen. Die hadden het gezien en wisten wat het betekende. Ze voelden weer de schrik beven in hun benen, als op die middag toen ze kennis gemaakt hadden met zijn vader. En ieder voor zich nam zich heilig voor hem zo ver mogelijk uit de weg te blijven. Er was na die morgen al een hele tijd verstreken en niemand dacht meer aan de blauwe. De herfst was gekomen. De zomer had ze mooi kleed uitgetrokken, omdat de herfst hem daartoe dwong. De stormen bewerkten ruw de bomen en schudden en rukten wat ze konden. En of de zomer wilde of niet, toegeven moest hij. En al gauw lag de aarde onder een kleed van bruine en gele bladeren... waarover de rukwinde krijgertje speelde. Voor de mannen was het nu de tijd van repeteren. Haast iedere avond moesten ze om zes uur present zijn. En ze waren er trouw, allemaal. Maar op de woensdagen, als ze de namiddag vrij hadden... Begon het om vijf uur. En op zo'n woensdagmiddag stapte Kees het schoolplein op. Daar was het altijd verzamelen. Direct was hij omringd door al zijn makkers. Zeg, weet je het al? De is kwijt. Kwijt? Hoezo? Wel, hij is om twaalf uur winteraardappels gaan bestellen bij boer Peters bij de bossen van Snappers. En hij is nog niet steeds weer terug. Zijn zusjes daar net komen zeggen. Maar is hij toen nog niet kwijt. Maar zijn moeder gaat de keer. Ze zoeken er wel maar twintig. Kees was er stil van geworden, nadenkend putte hij niet met de punt van zijn schoen in een hoopje herfstbladeren die een herfstwindje bijeen had. De tube is kwijt, de tube is kwijt, Hamde het voortdurend in zijn bol. Even keek hij naar zijn kameraden, die rondom stonden, als verwachten ze van hem een oplossing. Ze waren al even stil. Weer tuurde Kees voor zich uit, als volgde hij met aandacht het driftig zoeken van een merel in de dorre bladeren aan het andere eind van de speelplaats. Zou hij verdwaald zijn, waar zou hij zijn? Het was eigenlijk een domme vraag. Wie kon dat nu weten? Niemand gaf dan ook antwoord. En de stilte woog nog even zwaar over de speelplaats. Kees was bleek geworden. Die vraag van Nickertje had iets losgeslagen in zijn verbeelding. Hoe het kwam wist hij niet. Maar ineens stond klaar en duidelijk voor zijn geest het beeld van de Blauwe en zijn vader. Zouden die misschien? Was dat misschien een wraakneming? Kees werd er huiverig van. Het kon toch best. Als het waar was, wat zou er met Tjubke dan gebeurd zijn? Misschien hadden ze hem wel vermoord. Moest hij nu niet spreken? Moest hij het nu niet zeggen? Misschien? Meneer Kapelaan, die juist de speelplaats opkwam, verbrak zijn ik. Jongens, het spijt me, maar het kan vanavond geen repetitie zijn. Je begrijpt wel waarom niet. Ja, meneer Kapelaan. Nou, je hoeft niet zulke lijk bidders gezichten niet te trekken. <laughs> Misschien is de jongen het bos ingegaan en te lang onderweg gebleven. Toetoe, ze zullen hem best vinden hoor. Het stelde Kees een boel gerust dat meneer Kappelaan er zo rustig over praatte. Meteen had hij al besloten niet over zijn vermoeden te spreken. Het moest toch eens niet waar zijn? Dan had hij alles verraden. En dan? Ja, wat moest er dan gebeuren? Daar kon hij zelf geen antwoord op geven. Maar in zijn verbeelding zag hij de vreselijke dingen. Nee, hij zou er niet over spreken. Of misschien de dikke. Ja, die zou hij het vertellen wat hij dacht. Een beetje gerustgesteld ging al naar huis. Kees... ...deed ook of hij naar huis wou gaan. Maar toen hij een eindje weg was, draaide hij zich om en riep... Zeg Dikke, kom eens even. Ja, wat is er? Weet je wat ik denk? Ik denk dat de Blauwe en zijn vader de tube gepakt hebben... ...en hem ergens in een nul hebben gestopt. Ben je nou? Waarom? Om vlaar te nemen natuurlijk. Het is mogelijk. En dan? Ja. En dan. En dan. Weer was het stil. Al dachten beide aan de mogelijkheden wat er allemaal gebeurd kon zijn. Ineens pakte Kees de dikke bij zijn schouder en keek hem recht in zijn ogen. Dikke, ben jij bang? Nee, ik ben nooit bang. Waarom? Nou, zullen we samen de tube gaan zoeken. Ik kwet dat ik hem vind. Als die uh, wezenlijk kwijt is, dan vind ik hem. Waar dan? Dat komt er nog niet op aan. Uh, dat zeg ik u straks wel. Ga er mee? Ja, ik ga mee. Maar eerst ga ik even kijken of de Tjup nog niet thuis is. Samen stapten ze erop uit. De andere achterop. De Tjup was nog niet thuis. Hevig huilend had zijn zusje het verteld. De jongens hadden ook tranen in de ogen gekregen om het leed van het arme kind. Nog net zag Kees dat er kaarsjes brandden voor het beeldje van de heilige Theresia. Zeg Nikke, geef mijn instrumentjes thuis af. Zeg maar dat ik met Kees even mee ben. Even had Nikkertje hem verwonderd aangekeken. Toen gingen de twee op een holletje naar Kees thuis. Zo, Kees, breng je nou nog volk mee? Ja, uh, de dikken zijn van meegekomen. Kees borg zijn instrument op en pakte gelijk zijn zaknotaard. Hij wist eigenlijk niet hoe hij nou nog weg moest komen. Wacht, daar had hij wat gevonden. Moeder, uh, mag ik Celis uh, nog een eindje terugbrengen? Nou, dat is eigenlijk ook een gekke geschiedenis. <laughs> Eerst brengt hij jou thuis en uh, nou breng jij hem weer thuis. Nou ja, vooruit en maar op tijd thuis zijn. Kees gaf geen antwoord. Hij wist wel dat hij dat niet zou zijn. Kom Nero, mag u mee. Vrolijk sprong de hond tegen hem op en volgde hem. Celus voelde zich zo gerust niet. Was het de angst voor het gewaagde wat hij ging uithalen? Of was het misschien zijn engelbewaarder die kloppend zeggen kwam... ...dat hij eigenlijk iets verkeerd deed? Wie zal het zeggen? In ieder geval, gerust was hij niet. En op de schorweg, waar het duister van de herfstavond overhing, ...sperde hij zijn ogen zo wijd mogelijk open... ...en tuurde naar links en rechts, om te zien of er misschien niet iemand over de velden aankwam. Maar die waren verlaten en sliepen stil onder de sluier die in de herfstnevel overweekte. Kees toonde geen angst. Al gauw waren ze op de Grote Weg en vandaar op de baan die naar Snappersbossen leidde. Nog altijd wist eens niet waar ze heen gingen. Werktuigelijk was hij tot nu toe met Kees meegestapt. En niet een verwonderen is het dat hij aan Kees vroeg... Waar wil je eigenlijk naartoe? Uh, naar de bossen van Snappers natuurlijk. En dan? Ja, naar het tuinhuis van de villa. Ja, maar dat is veel te gevaarlijk, man. Dan ga ik terug. Nou, ga jij dan maar terug, dan ga ik en neroen in. Maar uh, de tube zoeken, dat zal ik. Als Kees helemaal iets in zijn hoofd had, dan moest het erdoor. Dat wist de dikke. Toch wou hij nog proberen hem terug te houden. Denk je nou wezenlijk dat hij daar is? Ja, uh, zo zeker als dat hij hier stand. En uh, ik ga. De dikke had geen zin meer om mee te gaan en maakte rechtsomkeer. Even bleef hij, omkijkend, staan en zag Kees verdwijnen in de dikker wordende mist. Meteen had hij zijn plan gevormd. Met zijn hoofd in zijn nek, zijn vuisten voor zijn borst, zette hij het op een hol. En snakkend naar adem, viel hij bij Kees thuis binnen, waar moeder en vader in duizend angsten zaten om Kees weg te blijven. Bleek van schrik, hoorden ze zelens aan. O oh God, dan was je dood. Och man, och man. En radeloos van hevige schrik, viel ze op een stoel neer waar ze huilend bleef zitten met hevige snikschokken. Met een ruk was vader van zijn stoel gevlogen, duwde in koortsige haast gehaast zijn fiets naar buiten en met een vaart ging het naar de Rijksveldwachter. Samen stapten ze de donkere avond in, Kees achterna. Kees was doorgestapt in de vaste overtuiging dat hij Tjubke vinden zou. Heel gauw was hij aan de brede beukenlaan die naar bossen leidde. Even stond hij stil om na te denken wat hij zou doen. Dan, besloten, stapte hij van de weg af in de sloot. Die vol lag met dorre bladeren en waarover een hemel stond van dorre braamtakken. Het gaf heel wat geritsel. Nero stapte trouw achter Kees aan. Gebogen in Kees verder, zodat ze van de weg af niets van hem konden zien. Verborgen als hij was, achter de hoge slootkanten en de takken. Zachtjes aan naderde die de villa. Opeens begon Nero zachtjes te grommen. Stil Nero, stil! Terwijl Kees zich lang uit in de sloot wierp en onder overhangende braamstruiken kroop. Direct zweek de Kees drukte hem naast zich neer. Hij hoorde een gedempt stappen op het zand van de laan. Toen kwamen er stemmen uit de stilte. Het was een kinderstem die zei... Ik dacht toch wezenlijk dat ik iets hoorde. Oh nee jongen, dat droomt je maar. Kees herkende die stemmen. Direct flitste het door Kees zijn hoofd. De blauwe en zijn vader. Nou, kijk dan eens even aan de kant. Kees hoorde de stappen naderen, tot vlak bij hem. Het was hem als voelde hij een hand komen die hem grijpen zou en meeslepen. Hij maakte zich zo klein mogelijk en drukte zich zo ver mogelijk tegen de kant aan, diep onder de takken. De baandorens schramden zijn handen en drongen in zijn hoofd. Hij voelde bloed, warm bloed, dat langs zijn wangen liep. Even kwam er een klimpje van zijn licht over het bosje. Hij zag het afglijden langs de takken en dwalen over de dorre bladeren die roerloos lagen nu, als wachten ze met spanning wat er gebeuren zou. Dan zag hij het licht verdwijnen en hoorde hij de bromstem weer. Zie je nou wel, niks te zien. Dan gingen de stappen verder af en het gedonzen van in het zand verminderde langzaam en verdween verder af. En de donkere avond lag nu weer over het land. Zo stil. Zo stil. Kees hoorde zichzelf ademen en hij voelde de warme wasum uit Nero's bek. Nog lag hij stil toen het geluid reeds lang was weggestorven. Hoeveel schietgebedje hij wel gezegd had, wist hij zelf niet. Eindelijk durfde hij zich een beetje oprichten En wetend dat de Blauwe en zijn vader nu weg waren, begreep hij... Dat hij de gelegenheid moest benutten. En kruipend door de sloot achter de villa, door het hoge gras, kwam hij bij het tuinhuisje aan. Hij kroop in de klimop vlak bij de geheime ingang. Toch durfde hij daar niet direct in. Kom, Nero, vooruit! Direct verdween de hond in de gang, gangdonkert. Hij moest een poosje wachten. Heel achter in de gang hoorde hij een zacht grommen van Nero. De hond kwam niet terug. Wat zou hij gevonden hebben? Een helper van de blauwe zijn vader? Of was het misschien Tjubke die er lag? Heel zachtjes liep hij zich tussen de takken door in de gang zakken. En plat op zijn buik liggend, werkte hij zich, duwend met zijn ellebogen, geruisloos voort over het losse zand in de gang. Toen hij bij de omdraai was, bleef hij doodstil liggen en hield zijn adem in, om beter te kunnen luisteren. Even bleef het stil. Dan hoorde hij heel vaag, heel achteruit het hol, een zacht snikken en kreunen. Het kon niet anders, dat moest het jeep zijn. En zonder nog aan gevaar te denken, knipte Kees zijn zakkantaren aan, sprong op, ...en rende het hol in. Met één blik overzag hij alles. Nero stond achter in het hol. Bij de Tube. Tube! Tube! Ik kom me voor helpen! Met een sprong was hij bij hem. Tubeke lag met touwen gebonden... ...en een prop in zijn mond... ...op een uitgespreide zak. Met grote schrik over ...keek hij in het licht. Het was het werk... ...voor een ogenblik ...voor Kees een zakmes te pakken... ...en de touwen door te snijden. Bedankt Kees, jongen. Nou ben ik bevrijd. Ik kan het haast niet geloven. Ik dacht... ...dat ik... ...en nooit meer uit zou komen. Vooruit Jup, vlug een beetje. We moeten weg. Ja, ja, ik ken niet vluggen. Nou, toe, zeg. Jank nou niet. Uh, kom maar mee. Of uh, wil de louvrier blijven? Nee, nee, ik ga mee. Nou, vooruit dan. Krap maar ik... achter mij aan. Stil. Ze lagen nu doodstil te wachten wat er komen zou. Ze zagen de donkere schim van Nero voor in de holopening. Dan ineens was hij verdwenen. Ik begreep er niks van. Was het de blauwe aan zijn vader? Meer kon Jupke niet zeggen, want op datzelfde ogenblik hoorden ze geweerschoten in het bos. Nero rende als een dolle binnen en dan weer terug. Kees hoorde iemand roepen: Luister! Kees! Kees! Vader! Ze sprongen allebei op en vlogen naar de ingang. Nero was er weer en achter hem kwam Kees zijn vader. Maar jongen toch! Maar jongen toch! Het was het enige wat de man zeggen kon. Zo overmande hem het geluk dat hij zijn jongen had gevonden. Hij schrijde haast van blijdschap. Hier is je vader, ik heb hem gevonden. Vader hoorde het haast nog niet. Met tranen in zijn stem herhaalde hij slechts. Mijn jongen toch. Ja maar vader, hier is de tube. Op dat ogenblik kwam de rijksveldwachter aanzetten. Ik geloof dat ik die vent geraakt heb. Hier zijn ze, veldwachter, allebei. Is het wezenlijk? Nou jongen, jij durft. Maar het was toch te gewaagd. Kom. Laten we gaan. Nero, let op, jongen. En juist over trouwen die je alles verstond, liep hij mooi een paar passen voor en uit en spitste bij het minste geritsel op zijn oren. Bleef staan, grondde even en beende weer verder, als er niets bijzonders was. We mogen toch wel goed opletten, veldwachter. Wel, nee man. Die vent heeft nou geen puff meer. Ik weet haast zeker dat ik hem geraakt heb. Ik ben nog gaan kijken, maar het leek wel of hij in de grond gezakt was. Zo gauw weg was hij. Wie weet heeft hij nog meer van die holen. Kan best, maar dat zullen we morgen wel uitzoeken. Een tijdje stapten ze zwijgend verder door de donkere avond. De mist was tot fijne regen overgegaan die zich killig op het gezicht zette. Kees rilde. Hij voelde nu de kou. Er straks had hij er niets van gevoeld. Tjubke en Kees hadden elkaar goed vast. Ze liepen nu tussen vader en de veldwachter in en voelden zich veilig bij hem. Zouden ze nu weten wie het is, brengen Kees? Hij moest toch eens polsen. Even keerde hij zich naar vader en vroeg al Zeg vader, over uh, wie hadden jullie het er straks? Ja jongen, dat zul je dadelijk moeten vertellen op het politiebureau. Kees kneep de tube in zijn hand. Zo was hij verschrokken van dat antwoord. Daar had je het nou. Nu zouden ze nog alles te weten komen. Het was ook allemaal anders gelopen dan hij verwacht had. Hij had gedacht de tube te verlossen. En dan te zeggen dat hij te lang onderweg was gebleven. En nu dansen de duiveltjes zo. Vond hij dat eventjes vervelend? raam ontkomen, dat ging niet meer, dat begreep hij wel. Hij zou nu maar alles oplichten er mocht dan van komen wat hij wou. Er zat nu toch niets anders op. Kees was zo in gedachten verzonken dat hij niet op de weg had gelet en opeens hals over kop in de sloot duikelde, terwijl hij mee meetrok. Die dacht direct dat ze hem weer pakken wilde en begon te gillen en om hulp te roepen dat het klonk en weer klonk in de bossen. Direct schoot vader in de vader en de veldwachter toe. Wat is er? Wat gebeurt er? Oh, uh, ik ging een potje zwemmen. Ja, uh, het is ook zo warm. <laughs> <laughs> Afha, we zijn al bij de steenweg. Veldwachter, ik ga gauw mijn vrouw en de tube zijn ouders geruststellen. Neemt u de jongens maar mee. Hoe eerder we de zaak nu afwerken, hoe beter. In orde. Geen gras erover laten groeien, dat zeg ik ook altijd. We zullen zorgen dat geboefte gauw weer in te rekenen. Vader verdween in de duisternis van de schoorweg. Al gauw zaten de jongens nu op een politiebureau waar ze ondervraagd werden door de commissaris. Kees vertelde alles wat er was voorgevallen op de rustemiddag. Dat ze in de bossen voor snappers waren gegaan. Hij vertelde van hun ontdekking van het hol en dat de blauwe zijn vader gekomen was en van hun angst dat de vet wraak zou nemen. De commissaris zat met een ernstig gezicht alles op te schrijven. Zo zo, zei de nieuwe dan. En verder? En dan schreef hij weer. Toen Kees uitverteld was, moest de tube beginnen. Toen ik een klein eindje de bos was ingegaan, werd ik op een gegeven ogenblik aangegrepen door het blauwe hezenvaard. Voor ik iets kon roepen hadden ze een pop in de mond gestoken en meegenomen naar het hol. Zie zo, zei die vet toen, hier blijf je nu tot vanavond. Zeg maar thuis dat je verdwaald bent en doe de complimenten aan je vrienden. En zeg maar dat ik ze net zal krijgen als jou, als ze één woord durven te kikken. Nou, en toen ben ik blijven liggen en kies. En kies. Nou, uh, ik moest een tube toch gaan redden, uh, meneer? Maar waarom hebben jullie over alles dan niet eerder gesproken? Ja, we durven niet, meneer. Waarom niet? Ja, we waren bang uh, dat ze alles te weten zouden komen. Zo, en uh, weten we het nu dan niet? Oh ja, maar... Uh... Kees wist eigenlijk niet zo goed wat hij zeggen moest. Stom toch dat hij het daar zelf ook nog niet eerder aan gedacht had? Ziezo, we weten nu gelukkig alles. Jullie bent domme jongens geweest, als je dat maar wilt begrijpen. Ik zal je nu maar naar huis laten brengen, want daar zullen ze wel op je wachten. Kees en de jupe werden door twee agenten naar huis gebracht. Het was bijna nacht. De vreugde die daar was om het weer te vinden is haast niet te beschrijven. De moeder schrijdde van geluk en Kees' moeder vergat hem een standje te geven. Zo blij was ze dat haar jongen weer terug was. Morgen beginnen we in noveen van dankbaarheid, de heren van het heilige Treesje. En Kees ging naar bed, blij dat hij weer thuis was. En toch wel met een tikje trots in zijn hart, dat hij de tube had gevonden. En toen hij zijn driewezen groetjes bad, geknield voor zijn bed, deed hij er een apart wezen groetje bij ter ere van Sint-Theresia. Omdat alles zo goed was afgelopen. Terwijl Kees een rustige, vaste slaap sliep, waren de bossen van Snabbers bevolkt met de partij politieagenten en majassés. Die ijverig zochten. Maar wat ze ook zochten en speurden, niets was te vinden. Geen schuilhoeken en geen blauwe, nog zijn vader. S morgens konden ze onverrichte zaken naar huis. Kees en Tjub waren op school natuurlijk de helden van de dag. En ze hadden al wel twintig keer een avontuur in moeten vertellen. Het viel Kees wel een beetje tegen dat Broeder Overste er zo opmerkelijk weinig voor zei. En de tranen stonden erin. Die nu, wie weet waar zit, biedt maar dat hij zich mag bekeren en beter mag gaan leven. Een ogenblik was het stil, heel stil in de klas. En er was medelijden in de harten om het ellendig leven van de blauwe. En ieder nam zich voor, zeker en vast, goed voor hem te bidden. Broeder Overste lachte de ergens weg door met de hele klas te gaan matchen. Hij schreef een grote som op het bord. Ha, de hele klas was een opschudding. Deze twee rijen tegen die twee rijen. En onder de winnaars verloot ik een plaat, had hij gezegd. Er werd gewerkt in de klas. Hard gewerkt. Kees vergat zijn teleurstelling. heeft geluisterd naar het vijfde deel van Kees de Douce en zijn Politiehond. Een hoorspel in zeven delen naar het gelijknamige boek van A.L. Redus. De rolverdeling was als volgt: Verteller Rob van Egeraad, Celus Michel Viergever, Kees Jeroen Franken, Franske Koen Kerstens, Nikkertje Remco de Gronkel, Doppie Jurien Peters, Kapelaan Willy Michielsen. Ellen Matthijssen, De Blauwe, Jurien Peters, Vader van De Blauwe, Guido Elzakkers, Tjubke, Nathan Schoutere, Vader van Kees, Wally Sepp, Veldwacht, Errol Struik, Commissaris Peter de Klerk, Broeder-Overste, Arland Kloen, Regie, Nel van Dort.